Goedemorgen, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Let een beetje op internationale studenten. Die oproep doen een paar studentenorganisaties. Bij hen wordt geregeld aangeklopt door mensen die in de knoop zitten. Ze voelen zich eenzaam. Vooral in coronatijd, zegt de studentenvakbond. Je kent hier natuurlijk niemand. Je hebt vaak geen vrienden of familie hier. Het is ook heel lastig om een kamer te vinden. Dat betekent dat je vaak ook geen vaste woonplek hebt waar je met je huisgenoten kunt samenleven. En dan komt er ook nog de coronacrisis bij, waardoor veel internationale studenten nog meer eenzaamheid hebben ervaren. Vanochtend werd bekend dat er weer meer internationals aan een uni studeren dit studiejaar. Sowieso is er een record aantal studenten ingeschreven nu. 340.000 in totaal. Een verdrietige dag in Marokko. Rayan van Vijf wordt vandaag begraven. Reddingswerkers probeerden hem uit een diepe put te halen. Toen dat zaterdag lukte, bleek hij overleden. Er worden tienduizenden mensen bij zijn uitvaart verwacht. In de Canadese stad Ottawa geldt de noodtoestand... vanwege de vrachtwagenchauffeurs die de stad al een hele tijd blokkeren. De boel kan niet meer worden bevoorraad en dat moet ophouden, zegt de burgemeester. We need to cut the red tape. Om deze supplies te to voor onze police officers en onze public works staff. Duizenden chauffeurs zetten hun truck stil op straat. omdat ze tegen verplichte vaccinatie van chauffeurs die naar Amerika rijden zijn. En raak niet in paniek, dat zegt de burgemeester van Valkenburg. Het water in Zuid-Limburg staat behoorlijk hoog. door alle regen van de afgelopen dagen. Maar het komt goed, zegt de burgemeester. Ze houden de boel in Valkenburg goed in de gaten. Deze mensen maken zich dan ook niet zo druk. Wij wonen op het uh, laagste punt van de straat. Hè, dus uh, is het is toch behoorlijk een steigen. Uh, goed, het valt mee. Ik denk dat het, uh, het ligt ook in België. Natuurlijk hoeveel daar vanaf komt. Ik denk dat het wel meevalt. We maken ons nog niet zo snel hoor. Mensen die in Valkenburg wonen en zich wel zorgen maken... kunnen de gemeente bellen voor een paar zandzakken. Heb ik het weer nog. Het is een droge, zonnige dag vandaag. Wel met een fel windje. Het wordt een graad of acht. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Wat nog altijd opvalt is de N203 vanuit Amsterdam naar Alkmaar. Daar is de weg namelijk helemaal dicht door een gekantelde vrachtwagen... bij de aansluiting met de N246. De verwachting is dat dit tot 11 uur duurt. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, Zandvoort? is zin in ZFM. Met nu de herhaling van Goedemorgen Zandvoort.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 Ik, ja, het, ik moet nee, toch nee, zeggen dat ik het jammer dat, vind. Dat zou een optie geweest zijn. Alleen ja, nogmaals. Ik, ik wil niet precies prijsgeven waar, waarom wij dit besluit hebben genomen. Ja, Oké, okay, dan... dan uh, zou ik iemand beschadigen? en dat wil nee, ik niet. Nee, dat is zeker niet de bedoeling van het interview okay. om, uh, om iemand te beschadigen. Het is alleen maar uh, bedoeld om de feiten boven tafel te krijgen. En die zijn ja. denk ik helder. Uh, ja, ik gewoon dat Cor heeft aangegeven niet meer als bestuurslid te willen functioneren. Klopt ook, Cor heeft zich de afgelopen uh, bijna vier jaar ook totaal niet bemoeid met GDZ. Maar dan ook helemaal niet. Hebben jullie in die afgelopen vier jaar uh, dan wel geprobeerd om een aantal uh, leden of wel bestuursleden erbij uh, te krijgen? Ja, natuurlijk hebben we dat geprobeerd. Alleen dus dan, maar men, men weet toch ook hoe... Uh,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 Ja. Niet eentje, maar. Nee, Dat begrijp Komt ik, maar. Mede weten in, van de ander. In dit geval zouden de stemmen staken. En ongetwijfeld heeft het statuut daar ook wel een opmerking over. Uh, ja. Ik wil nog ik wil ja. even door. Um, ik zie een aantal namen op die lijst staan. die, uh, die zeker bekend zijn uh, bij het GBZ. Hè. Jordi ja. Verlies, Michel ja. Demmers, Cor van Koningsbrugge. En uh, dat is toch raar dat die dan ineens weer naar boven komen? Nou ja, Jordi Verlies natuurlijk niet. Want die heeft <coughs> zich meld bij mij om door te gaan. Oké, okay, dus die is.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 een secretaris ja, en goed, ja. uh, dat is in 2015 geweest. Me. Is hij nog wel lid? En, uh, ja, volgens mij was hij nog wel lid. Okay. Maar dat, nogmaals, dat weet ik natuurlijk niet. Hè. Ik ben niet van het bestuur. Nee, maar dat, dat zou uh, Leo en Ofcor moeten weten natuurlijk. Maar nou. heb je nog Michel Demmers? Dat verbaast ook menig één. Ja, mij ook. Nou. Geen contact gehad met hem? Nee. Nou, dat uh, is, uh, ja. is ook wel grappig.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 There's a fraction Friction, there's a fraction, too much friction. Yeah, men and women need each other, should be like. Het wordt een korte stukje, omdat we nog aan het eind met meneer Draaier moeten praten over uh, de andere kant van het verhaal. Er zijn twee kanten, minstens drie. Um, praten wij met de lijsttrekker van GBZ, zoals het nu staat. En dat is de heer Jordi Vallies. Goedemorgen. Goedemorgen, dankjewel voor de uitnodiging. Ik heb uh, net een, uh, een uh, uitspraak van mevrouw Van der Veld gehoord. Uh, ja. Jij hebt met haar gemeld en gesproken. Ja.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 21. Bij die vergadering zijn de andere twee leden, mevrouw van der Veld en meneer Miesbeek, ook uitgenodigd? Nee. Oké, okay. waarom niet? Omdat hij duidelijk had aangegeven te willen stoppen. En er is uitgebreid communicatie over geweest met, ik weet niet precies wat hij Jordi dus allemaal gesproken heeft. Maar we hebben in totaal vijf keer aan mevrouw van der Veld gevraagd of ze mee wil doen en door wil gaan. En het antwoord was steeds nee.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 Dankjewel voor het gesprek. Ik denk dat we redelijk snel aan het einde zijn van dit uh, eerste uur. En in het tweede uur gaan wij uh, praten met D66 voorman, lijsttrekker uh, Raymond. Uh, uh, ja, ja, ja, ja. Uh, uh, aan. Ik zie staan. Uh. Haha. Kun je het voelen? Kun je het voelen? Luister goed. Uh.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 want als je er eenmaal bent, nou dan wil je niet meer gaan 15 miljoen mensen op een heel stukje aarde Beter bekend als hoort bij 35 graden Vissen in het dorp waar de meiden zijn In de dag op het strand If you search for tenderness It isn't hard to find You can have the love you need to live